raam met het NOS-journaal. De van de familie De Mol woonde vroeger bij Linda De Mol om de hoek. De Telegraaf heeft dat opgezocht in het kadaster. John De Mol en zijn familie werden sinds oktober vorig jaar bedreigd. Ze kregen brieven waarin een groot geldbedrag werd geëist. Er stond in dat als ze niet betaalden, wat zou worden aangedaan. Woensdag werd op basis van DNA-materiaal de 70-jarige verdachte opgepakt. De man, die nu in Zeist woont, heeft inmiddels bekend. Zes mannen die jarenlang gevangen zaten op Guantanamo Bay zijn naar Uruguay gestuurd. Ze werden verdacht van banden met Al-Qaeda, maar nooit aangeklaagd en daarom wilde de VS ze vrijlaten. Omdat de zes niet konden, terug konden naar hun eigen land en andere landen ze niet wilden hebben, werd daar jarenlang over onderhandeld. Uiteindelijk is Uruguay dus bereid de mannen op te nemen. Op oudjaarsdag worden nauwelijks extra agenten ingezet voor de controle van de nieuwe vuurwerkafsteektijden. Dit jaar mag dat pas vanaf 6 uur 's avonds. Minister te verwachtte dat daarom meer politie op de been zou zijn. Maar uit een steekproef van de NOS blijkt dat dat in driekwart van de gemeente niet zo is. Dit jaar wijzen meer dan 30 plaatsen vuurwerkvrije zones aan. Ze kiezen voor zo'n zone rond verzorgingstehuizen, kinderborderijen of winkelcentra. Honderden KLM-reizigers zitten al twee dagen vast op Sint Maarten. Ze zouden vrijdag naar Amsterdam vliegen, meldt RTL Nieuws, maar hun toestel is alsmaar vertraagd. Eerst waren er technische problemen, later werd een valse bommelding gedaan. En omdat hotels in de buurt vol zaten, moest het merendeel van de 380 passagiers de nacht op de luchthaven doorbrengen. KLM stuurt nu een leeg toestel naar Sint Maarten om de gestrande reizigers op te halen. Het weer nog. Het is bewolkt met van tijd tot tijd regen of motregen. Later in de kustprovincies kans op regen en hagel. Er staat een stevige wind. Het is 5 tot 9 graden. Morgen opnieuw buien. En dan wordt het iets kouder. Een gaat of 5. Dit was het NOS-journaal. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Souka van de ANBB. In de randstad staan files op de A15, Rotterdam richting Europort. Daar staat bij Rozenburg 2 kilometer door wegwerkzaamheden. A16, Rotterdam richting Breda. Bij Rotterdam-Feienoord op de parallelrijbaan 3 kilometer. A20, richting Gouda bij Knopen te Brechtseplein 2 kilometer. En op de A44, Amsterdam richting Den Haag. Daar staat dus de Leider Zuid en Wassenaar 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Out to the one I've left behind A simple prize This one goes out to R.E.M. The One I Love opende het tweede gedeelte van Zandvoort op zondag. Dat is opwinding in Groningen en Utrecht. Want FC Groningen, Herengeen staat 1-1 en ook Utrecht Heracles staat 1-1. En Utrecht had een sublieme kans op 2-1, maar er werd er straks op gemist. Goed, zometeen Jovanes met damesbasketbal en dameshandbal van Zandvoortse bodem...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 Full of love Soft days. I don't know If I am right. Your mind is playing Tricks and you're my dear Cause know the truth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 Simply Red, Man to Tide Mansion. En daarachter, Of Monsters and Man met uh, Little Talks. Voor Zandvoort en de regio. Het is uh, kwart over drie. Hoe uh, ken ik dat uit, uh, Joop uh, We gaan even kijken naar het uh, Zandvoortse uh, sport uh, van uh, gisteren en van vandaag. Want uh, jij hebt uh, in een korte verhaal gezeten, toch? Ja, zeker. Gisteravond in ieder geval, en uh, vanochtend ook weer...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 En een ploeg uit Amsterdam. Ik had er zelf nog nooit van gehoord. En ze speelden in het zwart. Hoe kan dat nou? Wat vraag je je dan af? Nou goed, het, het ging crescendo het ging met, met. Het gaat crescendo met de Sanderse van Dames. Ze zijn dit jaar weer opnieuw begonnen. Na, uh, ik denk zo'n beetje 35 vier seizoenen. Hebben ze eindelijk weer een damesteam? Dat steunt op de routine van 4 jaar geleden, zeg maar. Maar er zitten ook wat jonge dames bij, jonge meiden bij, uit de U20. Die moeten dat team dan aanvullen en dan is per week zijn dat andere meiden. En eentje daarvan heeft uh, zaterdag het verschil gemaakt. Um, coach uh, Rick Poppen, die had het zelfs over jongste, Katarina van der Lans. Die is uh, uit de U20 en die heeft gewoon in het vierde kwart het verschil gemaakt voor Lions. Het, het was een wedstrijd waarbij de punten heel schaars waren.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 Dus op de op de uh, aanval van, van de Lions. En daar ging Lions heel goed bij om. Met name een, een Monique een, een Albas, die een hele sterke vrouw is, ongelooflijk. Die pakte de rebounds. En dan ging die, die Catharina van der Lans die ging met een noodgang naar voren... kreeg een uitstekende paas en kon dan het afmaken. En op een gegeven moment was het zelfs zo dat de, de laatste verdedigers van, uh, van uh, de Reds... die ging niet eens meer achteraan, want ze wist toch dat ze te traag was... voor die jongen van der Lans. Het is wel echt een jonge meid. Lions uiteindelijk voor het eerst weer... Uh,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 de wedstrijd van de ZTC. Uh, Dames 1 speelde tegen de reserves van Monaco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 En ik heb hem wel eens een hele de goede wedstrijd zien fluiten. Maar hij was vandaag uitstekend. Echt heel erg goed. En dat mag ook wel eens een keer gezegd worden, denk ik. Toch? Absoluut. Goed. Ja, en uh, jammer dan dat Sans wordt uh, verloren. staat nu op de vierde plaats. Maar dat is uh, ook een uitstekende plaats van de negen. Dat dus staat toch lekker in het linkerrijtje. Laten we jullie zijn. Jammer van het verlies. Maar een mooie wedstrijd. Goed gespeeld. En. Uh,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 en die, dat is hun trainer en die zit dan op de bank om te coachen maar echte coach die verheftigen hebben ze niet en dat is met name in de uitwedstrijden erg jammer, maar goed eh, ik bedoel, eh, zes wedstrijden gespeeld en dan eh, eh, eh, zes punten ze hebben er twee verloren en twee gelijk gespeeld is toch goed Absoluut. dat het vandaag niet eh, kon lukken tegen Dam. maar een mooie wedstrijd goed gespeeld, helaas verlies Hey, en de Zandvoortse Sportcombinatie heeft hij ook nog uh, andere damesteams of niet? Nee, er is uh, maar één team überhaupt in Zandvoort dat handbalt. Uh, er is geen, geen herenteam, er is geen jeugdteam, zowel bij de meisjes als bij de jongens niet. Ja, uh, ik ben bang dat als op een gegeven moment een x aantal van die meiden zeggen: van ja, uh, wij stoppen ermee. Ik denk dat het de handbal dan op zijn gat ligt. Mm -hmm. Op zijn hol ons gezegd. Er is er uh, nu weer eentje uh, zwanger en die, die speelt dan ook niet. Die, dat krijg je met, met meiden van die leeftijd.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 Ja. In, in uh, Amstelveen. En uh, ja, uh, RKV staat lager in de stand. in T heeft het heel goed gedaan. Uh, dit afgelopen weekend heeft gewonnen. Van, uh, um, um, nou, zal het zal toch lekker worden. Het schiet me even niet te binnen. Maar uh, een van de concurrenten buiten VVC heeft verloren En dat houdt nu een stand in van één... Uh, Edo heeft gisteren met uh, 8-0 gewonnen. En dan Zandvoort, uh, uh, VVC en Buitenvelden. Die staan er dan uh, drie punten onder. Dus Zandvoort uh, staat ex-Equo tweede. Heeft alleen een minder doelstand. Dus wat dat betreft is het toch de vierde plaats. Maar ex-Equo punten, de tweede. Nick is gedaan. Een paar wedstrijden, uh, heel erg slecht gespeeld. En dat heeft ze punten gekost. En anders hadden ze nog hoger gestaan. Ja, Oké, okay, dat is uh, aankomende zaterdag bij uh, Rob en uh, albert uh, denk ik ja. Dus ja. Uh, bedankt voor de sportupdate. En uh, we spreken elkaar weer. Oké. Joe. Hoi. Dat was Joop van Des. Hij uh, bracht je op de hoogte van de damesbasketbal en dames handbal vanuit de Corvaal. En wij gaan verder met de Pretenders.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 Ended like flies. Who put us back on the train. to yeah. you.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 Die versloeg in haar rit Brandy Bow, die vierde werd in 1 56, 12 Maria Joling eindigt in Duitse stad als vijfde en Linda de Vries moest genoegen nemen met de twaalfde plek. Zegen neemt Wust de leiding in het wereldbekerklassement over van Lengstra. Ze heeft een voorsprong van 30 punten. Dit is de tweede seizoenszege van Wust op de schaatsmeel. Ze pakte eerder de winst in uh, Obihiro maar moest een week later in Seoul de eerste plaats aan Lengstra laten.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 In Berlijn. De rust kwam vrijdag ten vuil uh, op de korte afstand... en lijkt daar nog te veel hinder van te ondervinden. Kulisnikov uh, stelde gisteren al terreur met de vijfde plek op de duizend meter. En bij de vorige World Cup in Seoul won hij zowel de kilometer als de 500 meter. Jan uh, Smekens kan door de afmelding van uh, Kulisnikov... bij winst in de Duitse stad diens een leidende positie overnemen de wereldbekerstand...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 De koffer van Vergeten Platen. Sting, brand new day. En daarvoor die grote hit voor de Sam Smith. Met de You're Not The Only One. Tien minuten over half vier. Dit is CFM Zandvoort op 7 december 2014. Met de Zandvoort op zondag. En we gaan weer even wat cozy december muziek draaien. Lekker dicht bij de open haard met Grover Washington. En uh, wat die andere vindt, maar goed. I see the crystal raindrops fall.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 the P This is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 Dat was een Nederlandse naam. 1-0. Emilia Spence trok de stand in het derde kwart gelijk. Waarna er niet meer werd gescoord. In de shootouts was Australië openmachtig. Georgia Nanska-Wen, Kari McMahon en Emily Smith. Die benutten alle drie hun kansen. Terwijl alle Nieuw-Zeelandse vrouwen misten. Judoka Henkrol heeft zijn rentree op de tatami bij de Grand Slam in Tokio vandaag opgeluisterd met een bronzer medaille.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 of your eyes